Maar uh, ja, dankjewel.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 Tom Froon. En Tom Froon, dat is de man waar ik nu mee getrouwd ben... die kende ik vroeger uit de Bijbelclubkampen van de Annis. Misschien heb je daar wel eens van gehoord. Nee, he? ik ken he? het eigenlijk niet. Dat waren Bijbelclubkampen in Friesland... waar dus heel veel jongelui naartoe ging in de zomer... en waar heel veel jongelui ook echt tot geloof zijn gekomen. Oh, geweldig. En daar had ik Tom vroeger gezien...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 Als het ouder was, we waren mm -hmm. over de dertig, ja. heb je toch een eigen leven gehad. Dus dan was het wel fijn dat we wisten <laughs> dat God ons bij elkaar gebracht had. Ja, het was zeker. natuurlijk niet altijd even makkelijk mm -hmm. als je wat ja. ouder bent. Ja. Ja. Nou, bijzonder verhaal. Ja. Dankjewel. Ja, het is heel <laughs> mooi om te horen. Dus ja, jullie leven dan samen echt heel dicht bij God, ook als echtpaar.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 van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Dit is Joeri Stubenitski met het NOS Journaal. Een Amerikaanse rechter heeft de overheidsfinanciering van stamcelonderzoek tijdelijk geblokkeerd. Dat is gedaan in een tussenvonnis in een rechtszaak die is aangespannen door een Amerikaans onderzoekscentrum. De onderzoekers, die worden gesteund door christelijke actiegroepen, zeggen dat de overheid geen onderzoek mag steunen waarbij menselijke embryo's worden gedood. De rechter acht het aannemelijk dat de tegenstanders de rechtszaak winnen en heeft de financiering daarom voorlopig verboden. Het tussenvondens is een tegenvaller voor president Obama, die vorig jaar de beperkingen op die zijn voorganger Bush had opgelegd aan de overheidsfinanciering van stamcelonderzoek.